Dio geteerd zijn met het NOS-journaal. Duizenden diabetespatiënten in Nederland krijgen mogelijk niet de hulpmiddelen die ze wel nodig hebben. Er zijn acute problemen met de levering van middelen van het merk AccuCheck, zoals insulinepompen. Het bedrijf dat de spullen verkoopt zit in een verhuizing en kan daardoor niet leveren. Het bedrijf, Roche Diabetes Care, adviseerde klanten tijdelijk een insulinepen te gebruiken. Maar daarop kwam veel kritiek omdat alleen een arts mag besluiten over een alternatieve therapie. De Diabetesvereniging Nederland is verbaasd over de problemen. Het is een kwestie van tijd voor een passagiersvliegtuig... in botsing komt met een drone. Daarvoor waarschuwen piloten en luchtverkeersleiders... in het Financiële Dagblad. Vorige week nog botste een toestel van Lufthansa... bij Warschau bijna op een onbemand vliegtuigje. En ook in Nederland worden steeds meer drones gebruikt. Door bedrijven, hulpdiensten en hobbyisten. Er komen steeds meer ongeschoolde vliegers bij, zegt pilotenvakbond VNV. En dat verhoogt de kans op ongelukken. In Brussel komen vanochtend de ambassadeurs van de 28 NAVO-landen bijeen... om te praten over de veiligheidssituatie in Turkije. De afgelopen dagen heeft Turkije luchtaanvallen uitgevoerd op zowel IS als de Koerden. En zo'n bijeenkomst is uitzonderlijk. De Turkse regering heeft erom gevraagd... omdat die vindt dat de territoriale integriteit wordt bedreigd. Turkije en de Verenigde Staten hebben plannen voor een militaire campagne in het grensgebied met Syrië. Het idee is om langs de grens een bufferzone te creëren waaruit IS wordt verdreven. Schrijver en dichter Sybren Polet is overleden. Hij wordt gerekend tot de vijftigers, net als Remco Kampert. In de jaren 60 en 70 schreef hij experimenteel proza. Hij kreeg diverse prijzen, waaronder in 2003 de Constantijn Huygens prijs voor zijn hele werk. Polet was het pseudoniem van Siebe Minima. Hij was 91 jaar. Het weer van tijd tot tijd buien, de meeste en zwaarste in het noordwesten. Er staat ook veel wind en het wordt 17 graden. Morgen blijft het stevig waaien, maar er komt wel iets meer ruimte voor de zon. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat door een ongeluk tussen de knooppunten Raastop en de hoek 3 kilometer. En op de A15 richting Europort, daar staat tussen Pernis en Spijkenisse 8 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Er is één reis ook dicht, dat gaat volgens Rijkswaterstaat tot een uurtje of negen duren. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 I'm thinking that's weird. Op een nieuwe aflevering van het programma Zandvoort op zondag op deze zondagmiddag 26 juli 2015 7 over 2. Het is calm after the storm. Alles over de storm vandaag. In dit programma We hebben lokale en regionale informatie. Sport, Grand Prix van Hongarije. Het weer van Lex van Horren en lekkere muziek, nu van Big Mountain.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 De petita para mi fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba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 van Nederland op dit ogenblik. Enrique Iglesias en Nicky Jam. El Pardon hoor je voorbij komen bij CFM. En daarvoor Big Mountain. Baby, I love your way. We kijken even naar de Hungaroring. De Grand Prix van Hongarije. Er is uh, een, toch wel een turbulente start geweest. Uh, want uh, Hamilton, de man die van Polen vertrok... die uh, ging van de weg. En uh, die rijdt op dit ogenblik op plek 10. Uh, het veld wordt aangevoeld door Vettel. Tweede rijkone, Drie Rosberg. Vier Bottas. En 5 Hulkenberg in onze eigen Max verstappen, die staat op plek 13. Daarnaast heeft Amassa een 5 seconde straf gekregen omdat hij niet stond opgesteld bij de start. Tja, dat kan gebeuren. We houden die op de hoogte hier bij ZFM met verwikkelingen op de Hungaro-ring. We gaan verder met Robin Schultz, Prayer in C. Another day for the captain of a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 En daarvoor Robin Schultz, Prayer See. Lekker lekkere muziek zo na de zomerstorm van gisteren. Ja. Goed, we gaan even kijken naar wat sportnieuws. Ander sportnieuws dan de Tour de France en natuurlijk ook de Grand Prix. Want het Nederlands elftal die begint de kwalificatiereeks voor het WK-voetbal in 2018. Op dinsdag 6 september 2016 met een uitwedstrijd tegen Zweden. Dat heeft de Europese voetbalbond, eh, voetbalbond UEFA vandaag bekendgemaakt. Gisteren werd in Sint-Petersburg al gelood voor de kwalificatieronde. Oranje is ingedeeld in een relatief lastige pool met Frankrijk, Zweden, Bulgarije, Wit-Rusland en Luxemburg. De wedstrijden westtrijd, eh, tegen Frankrijk worden gespeeld op 10 oktober 2016 thuis en 31 augustus 2017 uit. De thuiswedstrijd tussen, tegen Zweden is gepland op de laatste van de tien speeldagen op 10 oktober 2017. Negen groepswinnaars plaatsen zich voor het eindtoernooi om de wereldtitel. De beste acht nummers 2 strijden in de play-offs, onder andere vier WK-tickets voor Europa. Het seizoen van Jaffi Herlings is voorbij. De motocrosser en WK-leider raakte gisteren op het circuit van Loket in Tsjechië... geblesseerd bij een val. De WK-leider in de MX2-klasse landde na een sprong op een andere coureur. Hij viel en moest het met de ambulance worden afgevoerd. Vermoedelijk met een ernstige heupblessure. Het is voor het tweede jaar op rij dat Herlings het wereldkampioenschap kan vergeten door een blessureleed. Hij reageerde dan ook bijzonder teleurgesteld... Hoeveel pech kan iemand hebben? Het seizoen is voorbij en ik ben er ook nog blij mee. Ik wil de komende maanden niks met, meer met de motocross te maken hebben... maar volgend jaar kom ik terug. Sorry dat ik iedereen moet teleurstellen... ik heb er geen woorden voor, al dus Herlings. Hij bouwde dit jaar een grote voorsprong van 129 punten op... in de strijd om het wereldkampioenschap tot het noodlot toeslog. In Spanje maakte hij een crash waardoor hij niet meer optimaal kon trainen en racen. Tijdens een race in Duitsland brak hij zijn sleutelbeen door een volledig mislukte sprong. En bij de volgende race in Zweden liep de 20-jarige twintigjarige Brabander een lelijke wond op aan zijn pink. Hij miste de grote prijs van Letland en wilde juist dit weekend in Tsjechië weer meedoen om de punten. De Sloveen Tim Geischer heeft op dit ogenblik de beste papieren om wereldkampioen te worden in de MX2-klasse... De coureur van Honda heeft zes races voor het eind. Een voorsprong van 25 punten op de Zwitser Valentin Guillaume. Panama die, uh, heeft gisteren de Verenigde Staten uh, verslagen in de strijd om de derde plek in de Gold Cup. Met drie reddingen in de beslissende strafschoppenreeks heeft keeper Luis Mega zijn land Panama gisteren de derde plaats bezorgd. De penalties waren nodig omdat het duel in de troostfinale tegen titelverdediger Verenigde Staten... na extra tijd nog onbeslist was. Het was 1-1. In de reguliere speeltijd nam het gemotiveerde Panama in de tweede helft... de leiding door een doelpunt van Roberto Noert. Clint Dempsey maakte gelijk, waarna de ploeg van de Duitse trainer Jurgen Klinsman... een constante stroom aanvallen van de Panamezen moest weerstaan. De verlenging werd niet gescoord en beide teams benutten hun eerste twee strafschoppen... waarna een mega de pogingen van achtereenvolgers Fabian Johnson... En Michael Bradley en Outpace psver Damarcus Marcus Beasley stopten en de serie besliste met 3-2... De finale van de Noord- en Midden-Amerikaanse versie van het EK... gaat vanavond tussen Mexico en Jamaica. Goed, het is over het lokale nieuws. zometeen meteen het weerbericht van onze weermeteoroloog Lex van der Hoorn. Mijn eerst opzien van Jazz Clean met Hold My Hand. Standing in a crowded room and I can't see your face. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Put your arms around me, tell me yeah. Uh, Viva la vida en voor de nieuwe single van eigenlijk een beetje auto weer van Jess Klin, Hold My Hand. 25 jaar, ZFN, Westkust, weerbericht. Het weerbericht van onze weerfilosof van Zandvoort, uh, Lex van der Hoorn... die verspelde voor vandaag eerste opklaringen in de middag... toenemende bewolking tegen en in de avond regen... Matige tot uh, vrij krachtige zuidwest tot zuidelijke wind... met een maximum van rond de 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met eerst buien, later in de middag opklarend. Krachtige tot harde zuidwestenwind, kracht 7 is dat. En een maximum van rond de 19 graden. Dinsdag nog meer uh, triest nieuws van neemst met buien. Krachtige westelijke wind met een maximum van 18 graden. Nou, dus de komende dagen wisselvallig en vrij koel cool voor de tijd van het jaar. Maar... In de tweede helft van dit komende week meer zon en geleidelijk wat warmer. Als ik naar de pluim ga kijken, dan wordt er al voor de volgende week maandag... een graadje of 28 voorspeld. Dus dat zijn weer goede berichten. Wil je een plons nemen in het zeewater van Zandvoort, dan kan dat kan je gewoon doen, 20 graden Celsius is dat. En voor meer informatie kan je kijken op www.meteopagina.nl Dat is de site van Lex van den Horen. Hoorn. Mis niks van het weer. Eh, op Facebook is hij Meteopagina Zand, of Meteo Zand geloof ik. Of op CFM Text TV. Hey, yeah, yeah, yeah. Goed, dat was weer het weer voor op, eh, zondag 26 juli. Het weersverwachting, eh, ja. Dit is hierweb zandforts, zandvoort of zandvoort zondag, 5 minuten over half 3. Brengt jou Lonnie Garden. I'm gonna catch your baby! DMF DMF al, al, al 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij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 Stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo to hold the place to you. <laughs> my heart's a stereo. Yeah. It beats for you, so listen close. Heroes en uh, Maroon 5 Stereo Hearts. En voor Lonnie Gordon. I'm gonna get you. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report, Nou, er wordt uh, heftig gereisd op de Hungaroding. Ook al is de Mickey Mousebaan. Dus het is een uh, spannende race. Want uh, Hamilton die, uh, ging uh, bij de start uh, helemaal mis. En, uh, ging naar plek 10, maar hij rijdt op dit ogenblik op plek 5... op 29,6 seconden achterstand op de leider. En dat is Sebastian Vettel, Rijkonen Die volgt op 6 seconden van Vettel. 3 is Rosberg op 12,1. En de vierde is Ricciardo op 8,9. En uh, Max Verstappen, die rijdt op plek 9 op dit ogenblik. En heeft ongeveer 4 seconden achterstand op Kviat. En die rijdt op plek 8... En we houden je dus natuurlijk op de hoogte van de Grand Prix van Hongarije. Voor Zandvoort en de regio. En dan gaan we verder met het lokale en regionale nieuws. De schade die de Noordwesterstorm gisteren in Zandvoort aanrichtte is aanzienlijk. Zowel de Zandvoortslaan als de Zeeweg waren afgesloten... door een aantal omgewaaide bomen en veel afgewaaide grote takken. De beide toegangswegen naar Zandvoort waren helemaal versperd. De bomen die nu vol in blad staan vangen extra veel wind... en kunnen vaak de druk niet aan. Het dak van de strandpavillon Safari kon de druk ook niet weerstaan. Het raakte los en kwam op de boulevard Pau de Sloot... in de voortuin van een huis terecht. Veel andere strandpavioens hebben ook flinke schade opgelopen... net als een groot aantal van de kampeerders op het Noordstrand. Het openbaar vervoer met correction in Haarlem... moest helemaal stilgelegd worden. Het verkeer van en naar Zandvoort... kon toen alweer gebruik maken van de zeeweg. De strook langs het strand heeft in de Zandvoort het meest verdure gekregen. Huis aan de burgemeester Engelbeerstraat verloren, zoals vaker bij stormen. Tientallen dakpannen. Het dak van het oude Dolphirama is voor een behoorlijk deel losgeraakt. Ook de attracties van Kids Fun Park op het Badhuisplein liepen grote schade op. De negende zomerstorm in juli heeft sinds de metingen in 1901 begonnen alle records gebroken... En uh, ja, vandaag is er ook uh, wat behoorlijke wat, uh, schade die hersteld worden. Bijvoorbeeld op het Mussenpad zijn een aantal bomen weggehaald. Op uh, de Julianeweg nummer 3 uh, hebben ze ook vanmorgen wat gedaan. En op de Koningenweg uh, hebben ze ook wat uh, bomen weggehaald. Het is een drukte van belang door uh, de brandweer van Zandvoort. Dan wat vrolijker nieuws, want Circus Renaissance die komt naar Zandvoort... en gaat woensdag 5 augustus tot en met zondag 9 augustus... voorstellingen geven op het parkeerterrein uh, zee van het circuitpark Zandvoort. Het is voor het eerst dat dit unieke circus naar Zandvoort komt. Circus Renaissance is een circus waarbij een nostalgie hoogtij viert. Plus klatergoud en kroonluchters zorgen voor een sprookjesachtige... Circusbeleving en een nostalgische voorstelling waarin romantiek, acrobatiek, dieren en humor de hoofdrol spelen. De bijna twee uur durende klassieke voorstelling met internationale artiesten kan men een sprankelijke circusfeest zien met een passie voor nostalgie. Het circus heet dan ook niet voor niets Renaissance. Kortom, eerlijk en heerlijk circus voor de hele familie. Ook dit jaar is Circus Renaissance volkomen gewijd aan circusgeschiedenis en dat is te zien en te horen. Tot in de kleinste details zijn de kostuums uitgewerkt. De artiesten zien er alsof ze met de tijdmachine van 100 jaar geleden zijn gekomen. En ook de acts zijn zorgvuldig uitgekozen. Beleef deze pure nostalgie en proef de liefde van de circusartiesten en direct directie uh, voor een vak. Een uniek Nederlands circus waar je uh, zeker uh, eens uh, bezocht moet hebben. Nou, in Zandvoort is dus uh, de première op woensdag 5 augustus om half acht... Donderdag 6 augustus om 3 uur en om half 8 wordt er dan voorstellingen gegeven. Ook op vrijdag 7 augustus om 3 uur en half 8. Zaterdag 8 augustus om 3 uur en half 8. En de laatste voorstelling is op zondag 9 augustus om 2 uur. Kaarten of speeldagen vanaf 11 uur. Of te koop via uh, internet www.circusrenaissance.nl. Zo voor lokale en regionale informatie. Wij gaan weer verder met muziek. En dat doen we met zomerse muziek. Ik weet niet of je al gestemd hebt op de Zomerse 50. Wij gaan hem over vier weken uitzenden tussen 1 en 5 uur. En ook Willem Bruist die doet een steentje bij. 30 en 31 juli heeft hij de allergrootste zomerhits.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 Bazar Ticento, daarachter wat mij betreft de zomerrit van het jaar... Alvaro Soler, El Mismo Sol. En daarna gingen we terug in de tijd met Patrick Duffy met Kismia uit 1984. Nou, het is wel de helft van de race. Sebastian Vettel lijnt nog steeds vier voor Rijkoon en Rosberg en Hamilton. En uh, Verstappen op plek 9. Goed, nog één plaat te draaien voor het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we nog twee uur uh, terug met Zandvoort op zondag. Na regen komt van de scheen, daar zingt Janke net over. Come rain come schijn. Ik zeg, tot zo.